Mark Visser met het NOS De huizenprijzen en de koopwoningen werden in april 5,2% goedkoper. In maart waren de prijzen al 4,7% lager dan dezelfde periode vorig jaar. Blijkt uit cijfers van het CBS. In april werden ruim 8000 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is bijna 20% minder dan het jaar voor. In alle provincies zijn minder huizen verkocht en ook de prijsdaling geldt het in het hele land. Op de Mount Everest zijn zaterdag zeker drie bergbeklimmers om het leven gekomen. Twee andere klimmers worden vermist, melden de Nepalese autoriteiten. Ongekomen klimmers zijn een Duitser, een Canadees van Nepalese afkomst en een Koreaan. Ze hadden de bergtop al bereikt en waren op weg naar beneden. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Volgens de Nepalese functionarissen waren de weersomstandigheden aanvankelijk goed, maar ging het zaterdagmiddag hard waaien op de berg. Meer dan 200 mensen hebben de expeditie op de Mount Everest niet overleefd.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 Het weer, is vrij zondag, maar dan gauw bewolking en vanmiddag kans op regen. Het wordt een graad of twintig. Dit was het nos Journal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Files in de Randstad staan ondermiddel op de A4 Delft richting Amsterdam. Voor het knooppunt Prins bij 4 kilometer. En vanuit Amsterdam, stad tussen Zoetewoud, Rijndijk en Leidscherdam 8 kilometer. A8 naar Amsterdam, 3 kilometer voor knooppunt Koenplein. En op de A9 richting Amstelveen nog 2 kilometer bij knooppunt Raasdorp. A12 Utrecht naar Den Haag, tussen Zoetermeer en knopend Prins Klausplein. Daar staat nog 8 kilometer file. Vanmorgen is daar een ongeluk gebeurd met een motorrijder en een vrachtwagen. Op dit moment is de politie bezig met een technisch onderzoek. En daardoor zijn bij knopend Prins Klausplein twee rijstoken dicht. Daardoor staat het ook flink vast op de A13, komende vanuit Rotterdam. Daar staat tussen Afrit een Roodreis. en knopend Ipenburg 8 kilometer. Tot zover de verkeersin. In Circus Zandvoort ben jij.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 Dat is uh, toch echt verbazingwekkend, hè? Je weet van tevoren al welke plaatje je van ja. ruim van tevoren klaar moet zitten. En welke gasten er in de studio Ja, oh, nee, we oh, nee, hebben het zo meteen wel even over. Time. Jorden, swing out, sister, in Breakouts. z Voor Zandvoort en de regio. En het is uh, even na vier uur. Welkom bij de derde uur alweer van Zandvoort op zaterdag. En wat gaan we daarin allemaal doen over? Nou, uiteraard rond de klok van half vijf het dier van de week. En uh, deze hond luistert naar de naam Kidoko. Kidoko. Het is geen Sudoku, maar Kidoko. En liefhebbers van het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vier. Het prachtige liefdesgedicht met een vette dicht, uh, knipoog en het is genaamd Marissa. Uiteraard gaan wij zometeen uh, onze verslaggever die twee dagen uh, in de toren mag zijn van het circuitpark Zandvoort. We hebben hem even uitgelegd aan het circuit. Rob Petersen bellen, want daar is dus dit weekend de historische Zandvoort Trophy aan de gang. En we zijn benieuwd hoe de eerste dag verlopen is. Dus rond de klok van 10.04, kwart over gaan we even bellen met Rob Petersen in de toren op het circuitpark Zandvoort. Uiteraard uh, rond de klok van 20 over 4, het slot van de wedstrijd SV Zandvoort-Marken en dan gaan we uh, uiteraard weer bellen met onze enige echte voetbalvraaggever Joop van Nes. Dus komende uren genoeg uh, actuele sportinformatie en natuurlijk veel muziek. Ja, zo aan het begin van dit uur hadden we het over deze plaat dan. Hier is O'Marie. O'Marie. Oh O'Marie. Oh O'Marie. Oh O'Marie. Oh oh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 Come here, boy. Where money. We're me, money. One is She pays every day. to me. Five to me. on the one the one on no, the one on one on the one on the one What are you,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 Radio, de muziek uit de jaren 80. Dit was Denise Williams en Let's Hear It for the Boys. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, het is bijna kwart over vier en we schakelen over naar het Circuit Park Daar Daar zitten uh, Ropentjesen, want dit weekend wordt er uh, gereisd op het Circuit Park de historische Sanford Trophy. Goedemiddag Rob, welkom in de uitzending. Ah, dit op. Goedemiddag, hallo. Ja, wat, wat is er allemaal gaan op het circuit vandaag en morgen, op? Ja, wat is er gaan? We hebben de historische zandopzorg hier. En dat betekent dat we races hebben voor auto's, uh, ja, daterend vanaf 1955 tot pakweg 1985, zeg maar. En dat, uh, ja, dat is best heel leuk. Dat is heel wat anders dan de reguliere wedstrijden. We hebben gewoon een aantal hele mooie raceklassen voor een aantal Nederlandse kampioenschappen en historische monoposto's. En ja, we hebben eigenlijk een, een, een prachtig uh, evenement. Ja, ik vind het eigenlijk uh, leuker dan de reguliere races, want je hebt zoveel verschillende soorten auto's. En het mooiste aan deze historische racewagens is natuurlijk dat als, als er gesleudeld wordt of wordt er wordt gewerkt aan een auto, ja, dan hebben ze allemaal vieze handen. En ja, het is wel iets anders dan de moderne auto's. Waarbij je een steekt hebt in de auto steekt en dan leest je op de computer wat die allemaal mankeert. Ja, dat gaat allemaal niet op met dit soort wagens. En dat maakt het eigenlijk heel erg gezellig. Nee, het is gewoon nog... Echte handwerk. Je zegt heel veel merken die vertegenwoordigd zijn. Wat, wat zijn nou de grote merken zeg maar, die dit weekend vertegenwoordigd zijn? Nou, wat je, wat je ziet, met name in de Tourwagenracerij, is dat je heel veel van de merk MG hebt en Primes. En, en dat valt dan ook deels in GT's meteen. We hebben heel veel. ...van Ford Velkens, van die hele dikke, vette oude bakken. We hebben Fiat Bugs, Alfa Romeo's, heel veel Porsches. Er ook hele dure auto's erbij. zitten als de Bizarini, waar er uiteindelijk maar tien van gemaakt zijn. Daar waar we dit weekend drie van hebben raced. Dus dat is wel heel leuk om te zien. We hebben zelfs een Ford GT40, voor de sportcar zetten. En ja, voor de rest heel veel BMW's, Alfa's. Ja. Eigenlijk alle merken zijn vertegenwoordigd. Wat je tegenwoordig in de moderne racerij wat minder hebt, heb je hier echt... Uh, ja, een, een wedstrijd met 46 ouders aan de start. En dan zie je dat er meer dan 21 merken staan. En dat is wel heel mooi. Uh, jullie zijn vanmorgen al uh, heel vroeg uit de veren gegaan en uh, vroeg begonnen. Uh, als ik het goed lees, was je al om 9 uur Was er de eerste qualifying er alweer. Ja. Uh, je hebt prachtig weer, en, maar hoe zijn de be bezoekersaantallen? Uh, nou, het is vandaag nog wat rustig, maar dat heeft wel te maken natuurlijk met het eigenlijk dat het een trainingsdag is. De, de alle klassen mogen wel een wedstrijd rijden. of op, zo. Op het heeft te maken met uh, ja, het weekend. We hebben heel veel buitenlandse deelname. Met name uit Duitsland en Engeland we hebben we heel veel deelnemers. En ja, morgen is dan de grote race dag. Dan is het tevens een. Uh... Meeting for Great British, dat is uh, een, een club die zich bezighoudt met Engelse auto's, veel Jaguars en dergelijke. Er zijn er 300 van ingeschreven, dus ja, dan wordt het een heel stuk drukker, ook na het morgen. Zo, want uh, dit... Ja, dat is eigenlijk een hele, hele leuke happening met heel veel deelname. 246 deze auto's, dat is best veel. Ongelooflijk. Ja, en, en daarnaast natuurlijk dat, uh, die bijeenkomst van die uh, Engelse auto's, dat maakt het uh, voor iedereen eigenlijk heel aantrekkelijk om morgen naar het schieten te gaan. Maar het zijn, het is, het zijn dus de, de races, dit is het hoofdprogramma, maar ook in de paddocks staan ook vol met oldtimers, hè? Ja, ja, wat je bij dit soort evenementen ziet, is dat heel veel merkenclubs toch allerlei afvaardigingen sturen en we hebben bijvoorbeeld van de Chevrolet Quartet Club in Nederland, staan er inmiddels 36 opgesteld en dat is toch wel heel leuk, als je een bent van zo'n auto, ja, dan kun je even vergaten natuurlijk aan deze prachtige wagen. Oké, okay, en hoe laat gaan jullie morgen dan van start? Want de qualifying zijn dan voornamelijk vandaag. En morgen de meeste races. Ja, de eerste race is om half tien. We beginnen al om negen uur met een parade van de historische familie V's. De formule zijn dan de formulewagens met de kevermotoren erin, die komen twee keer op de baan morgen en dan beginnen de races om half tien en het eindigt zo'n beetje rond de klok van vijf uur, met een kleine pauze erin, kortom, ja, er is genoeg te beleven. Oké luisteraars, ik zou zeggen, ga morgen gezellig een lekkere dag naar het circuit, historische auto's, natuurlijk ook de diverse clubs zijn vertegenwoordigd, dus ze kunnen ook allemaal informatie vragen. Ja, inderdaad, er is een heel veel informatiesteentjes en ja, wat je hebt met historische coureurs en historische evenementen is dat iedereen graag praat over zijn auto en zijn bijzonderheid aan de wagens. Er zijn nog hele bijzondere auto's. Ik bedoel, twee weken geleden overleed Carol Shelby in Amerika en hij ruim 90 jaar oud. De man die eigenlijk uh, aan de basis stond van de, de Cobras en de Shelby Mustangs. En die zette dan zijn handtekening in het lak. en, en ja, Er zijn drie van die auto's die hebben die handtekening. Nou, die auto's zijn deze week alleen op duizenden euro duurder geworden, door die handtekening. Dat is wel grappig om te zien. Mensen praten graag over hun, hun auto's en over wat die wagens beleefd hebben. Ze zijn zo'n 40, 50, 60 jaar oud. En er zit een hele historie aan. Oké, okay, Rob, bedankt voor de informatie. Uh, hier vanuit de studio wensen we je nog een hele fijne dag en morgen natuurlijk een hele fijne race dag. Bedankt voor je informatie en ik zou zeggen, uh, tot spoedig ziens. Ja, tot spoedig ziens, Albert-Jan. Uh, Rob. Uh, succes met jullie programma. Oké, okay, dankjewel Rob. Rob Peters dus, uh, vanaf het circuit Park Sanford. En van het circuit gaan we weer naar het Sanfordse voetbalveld. Veld 1 van ESV Sanford voor het slot van de wedstrijd van vandaag. Jap. Ja, inderdaad. Het is nog steeds heel hectisch rondom het Sanfordse doel. Sanford uh, heeft wel de anderhalf minuut geleden een gigakans gehad. Timo de Reus, die ging alleen de 16 meter in, passeerde nog een man, maar kon geen goed schot produceren, waardoor Zandvoort geen moeboot kreeg, had misschien ook niet terecht geweest, dat maakt niet uit, maar het was wel lekker geweest natuurlijk. Nu moet Zandvoort toch weer proberen om bij het doel gekomen van de keeper van Marken. De hele snelle uitval over de Zandvoortse linkerkant, de wapen staat er nu, die is daarheen gekomen, en het is wel een hele slimme voetbal in ieder geval, maar die kan ook niet verzorgen dat Zandvoort die bal krijgt, en Marken spelen licht geblesseerd op de grond, ja, die heeft al twee of drie keer gelezen. Hè? Die man is een beetje een, een piepertje eigenlijk, zou ik durven zeggen. Weer een, een blessure en weer er ligt het spel stil. Dus wordt gewoon met van Ach, hij doet zo bijna zijn enkel. Hè? Ach, ach, ach. ach. Doet dat zeer. Nou goed, er staat in ieder geval de verzorging, mag niet het veld in komen van de scheidsrechter en dan neemt gewoon zelf die bal. Ja kijk, zo geplezierd ben je dan hè? Koot een breed. Maar het midden spelen ze nu, het middenveld het is nog steeds in bezit van uh, Marker. Nu aan de andere kant van het veld, bal van de oort laat zich een beetje in de luren liggen en die zorgt ervoor dat de marktspeler meter in kan gaan en maar die wordt goed verdedigd daardoor hetzelfde bal en Bosweel ons Er de oh er gaat de dus. centrumvrijs van van eh uh, invallen moet ik zeggen van Marken, die daagt net onder de bal door want anders had hij zomaar uh, achter het boordevet gelegen en hier weer een hele slechte bal van Natcho Berg die erin is gekomen voor Jan veld en hier Gans van Veld een beetje rust nemen, want de bal is in Worp aan de linkerkant en Sijs Toplaar gaat dat doen. Uh, geen beweging, hij kan die bal niet kwijt proberen. Ja, gaat nu dan naar Berg toe. Berg met de man in zijn brug. Gaat kijken of hij langzaam kan. Er weer daar wat komen. Probeer daar aan te spelen, gaat niet. Mocht allemaal van de scheid zetten, Ho hoewel hij uh, niet. Volgens mij hebben we een knopje gedrukt. Hij, hij is in één keer weg. Nou, ik zal hem zo even proberen te bellen. Hij, hij, hij, hij is in één keer weg, Joop. Nou ja, weet je, ik uh, zet even heel kort een uh, plaatje op... en hopen we zo meteen verbinding te hebben, hebben met jouw fris. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The Nazi sound around! the So if you're coming off the street... and you're beginning to feel the heat... well, listen, pastor, you better start... We'll yeah. yeah. Zij stelt. Joop, ga verder. Ja, uh, bal, het spel is heel even stil, want de bal moest dus van de andere kant van het veld komen helemaal richting Zandvoortje. <tie> Sorry, 60 meter gebied voor een inbar van Marken. We bedoel het heel eventjes, en daar is een bal van de oort, die kan die bal meenemen. Van de oort, van de oort speelt uh, Kuil lang, Kuil. Nog steeds met de bal aan de voet, en dan hij daar op een verdediger van uh, Marken, en dan is het met water aan de rechterkant. met zijn linker, en dan geeft hij daar een dat was bedoeld naar Maurice Mol. Dan ben hij die langer na niet. En dan kan Marken het weer over Nee, Een hele snelle aanval. Over het centrum van de stel. Stoppelaar, komt die bal naar water. water. Die raakt hem net aan, waardoor nu naar zijn berg geen bal bezit is. Berg op de helft van uh, Marken. Naar Maurice Mol. Wordt gevlocht en gevloot uiteraard. Voor buitenspel. En als dit zo is, dan, uh, want er zijn geen officiële scheidsrechters, Die hebben helemaal geen binding met welke club dan ook. Dus uh, yeah, yeah. moet dat gewoon gehonoreerd worden. Marken gaat nog een keer wisselen. We hebben, een, uh, we hebben een nog een wisselvlak voor tijd. Het kan niet zo gek lang meer duren, denk ik. Uh, we zitten, uh, ja. Je weet ook dat hij bijtrekt. Dus twee keer stilgelegd voor een behoorlijke blessure. Eén keer dan voor Timo Heus En één keer voor degene die zojuist uh, zogenaamd gelaseerd was. Uh, de bal wordt nu weer genomen. Het is alles weer in het spel voor Marken. Marken ja, over de Zandvoortse rechterkant van het veld. Daar is uh, Kasten Fries. Die is aan het verdedigen. Fries laat zich opzij zitten, maar hij is er toch weer voor. En daar is het spel te spelen van Marken invallen. te bal het voor zich uit. Dan gaat hij over de achterlijn. Mooie Defensie mag hem weer in het spel gaan brengen. Uh, in, uh, waarschijnlijk, ja, misschien de ene en laatste wedstrijd. Weet hij niet of hij ook nog op Sanford doorheen komt. Dat hij ook nog die laatste twee doet. Dat wordt trouwens nog een probleem. Mocht Sanford deze eerste ronde doorkomen, dan moeten ze weer een wedstrijd. Maar maandag, komende maandag, komen de grote bulldozers hier in het veld omspitten. Want dan wordt het uh, kunstgrasveld gebouwd. En uh, ja, dan moeten er we ergens anders gaan spelen. Het zal er wel ergens in Haarlem worden. Heemstede misschien. Bloemendaal. Die zal het zeggen. Maar die thuiswedstrijd zal niet in Zandvoort gespeeld kunnen worden. En dat wordt dus voor Zandvoort niet prettig. Dus dat supporters. Marken. Aan de rechterkant van het veld. Wordt teruggespeeld. Wordt uh, breed gespeeld. Uh, weer breed. En nu is dan de centrale verdediger aan de bal aanvoeren. En wordt de bal weer breed gespeeld. En daar is Bert water erbij. Die is te traag. Die redt het niet. Uh, nog steeds Marken. Je wordt steeds Marken aan die bal. Je wordt er een klein beetje gekter van wordt. Dat je die bal niet krijgt en dat je er niks langs je hem krijgt, dat je er weinig mee kan doen. Dan nu is het weer soms, nee, nu is het weer marker. Boswemers laat zich gewoon de kaas van het brood eten. En daar een, uh, een overtreding van Paul van der Hoort, een meter of, nou het zal het zijn, 15.000, 16 meter, een zeg maar op de of zo, vooraf het doel van Boy de vet. Uh, Oké, okay, maar goed, het staat alweer op, hoeft geen verzorging te komen. Marker mag een vrijs opnemen. Marker heeft hetzelfde stel als Sonvat eigenlijk. Er wordt een C-teken gegeven en dan gaan die lange mensen voor en die gaan bewegen allerlei kant op. En dan weet de speler, nou hij zegt nu, want ik, ja, ik, ik weet het niet. En dan bal is nog steeds stil en die schuift zit die fluit niet. Kom op, dat is toch wel belangrijk denk ik. Oh, en het is, dat is de nummer 11. Die hele snelle man van die linkerkant. Die bal aan de buitenkant van zijn voeten op zijn. Uh, Waardoor die overdoen het gaat en geen gevaar meer is. Maar Boy de Vetsen uh, moet toch nog steeds die bal in het spel gaan brengen. Hij heeft er nu twee. Ga gaat een beetje weg buiten. Nou, oké, okay. dat mag natuurlijk niet. En de Vetsen uh, roept zijn mensen naar voren. Goed, ga naar voren. Hij kan heel ver trappen, Dit is ook heel ver. Dus over de middellijn van de grond af. Paul van der Oort. Kopt het door naar Mol. Maurice Mol naar Van der Oort. Die mist het. Marken, dat kan overnemen, van overnemen. Marken, dat we nu iets slechte kopt heeft. Oh, er zijn heel zwakke pasen. Dat is Lemmers. Oh, oh, oh, Het is dat de vet stond te letten. Maar Lemmers speelde die bal terug naar de vet. Wat veel te die bal. En eh, daardoor kwam hij bijna nog in problemen. En, en kon hij het verder het nog net eh, oplossen. Nu weer Marken, op eigen helft. Ja, ik word een beetje gek van het woord Marken, maar dat kan ik ook niet zien. Het is gewoon het geval. Sanford doet er weinig. Sanford wacht het af. En eh, het lijkt mij bij dat eh, Maurice Molge was zit. Dus lopen loopt tussen haar Pinken En eh, doet het niet goed. En dat is een goede terugkombal van de Lemmens. En dat kan het vet heel simpel oplossen. En de bal weer in het cel. Schijnzetter mag nog helemaal geen aanstand om te gaan fluiten. Hij kijkt niet eens op het klok. Men kijkt niet eens naar zijn assistenten. En daar was het uh, bijna uh, bedwater die de bal kon krijgen. En, uh, uh, uh, helaas een uh, berg zwakke paas richting uh, bedwater. En nu is het toch weer uh, uh, Marken wat over de linkerkant komt. En de, daar, ja, goed, de friese. Schitterende om de spijning, op te bouwen. Niks te man raken. Prachtig. Jongens, pas 18 jaar. Het uh, is echt uh, heel goed bezig. Heel uh, mooi seizoen bijgemaakt. En nu uh, toch weer een Marisol die in dit interieur zit. Hier is het eindsignaal van deze scheidsrechter. Boy de Fed, de ik, ik, ik, ik wil je even wat vragen voor de radio. Boy, een beetje ontluisterend zo. Ja, zonde. We hadden het best kunnen winnen. Is dit nog een kans? Dat we hebben allebei de kant opgekund. Alleen, uh, ja, het is niet anders 0-0. We kunnen daar achter kunnen halen. We verwachten je dat er heen, maken. Ik... ik verwacht het wel. Als we zo blijven voetballen krijgen, onze kansen. Ze zijn helemaal niet beter dan ons. Dus ik denk dat we een hele goede kans maken daardoor. Oké, okay, Borthe, dankjewel voor dit uh, korte interview. Terug naar de studio. 0-0. Die voor de Dankjewel jouw fresh en het feest gaat daar nog even door, want uh, ja uiteraard het wordt knots begonnen. Ja, toen is uh, de weekend aan de gang. Here is madness en one step beyond. Well listen, Buster, you better start to move your feet. To the rockiness, rock steady beat a madness! Dit nummer gezongen door Madness En daarmee is het half vijf geweest Tijd voor het duur van de week Bij CFM ja, en we hebben het vandaag over de kleine, stoere Kidoko. En het is een terrierreu van 3,5 jaar. Het is een heerlijk, vrolijk en energiek mannetje dat ook lekker eigenwijs kan zijn. Dat hoort nou eenmaal bij zijn karakter. Af en toe kan hij wat fel uit de hoek komen, maar over het algemeen is het een brave hond. Hij heeft duidelijke regels en grenzen nodig. Als dat wordt vergeten, dan gaat hij de baas spelen in huis. Om deze reden is het dan ook niet aan te raden om niet al te kleine kinderen bij hem in huis te hebben. Met andere honden kan hij prima omgaan. Hij heeft hierbij wel zo zijn voorkeuren en niet iedere hond vindt hij even leuk. Katten heeft hij liever niet in zijn buurt. Kikodo is een klein, uh, een klein beetje te dik maar omdat zo'n energiek vinkje is zal hij het gewicht snel kwijtraken en is hij een baasje en als, uh, en als hij een baasje vindt die lekker met hem gaat wandelen en gaat spelen zal het gewicht snel teruglopen. Kidoko houdt wel van een uitdaging. Een leuke cursus zou voor hem dan ook fantastisch zijn. Bent u die baas die Kidoko regelmaat en aandacht kan geven? Kom Stel eens langs bij om met hem te gaan wandelen. Want dan kan je eerst eens even kijken: van nou, wat vind ik van Kidoco? Uh, en waar kan u dan met hem gaan wandelen? Nou, dan zal u zich eerst moeten vervoegen aan het Dierenhuis Kermerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. En telefoon is te bereiken op 571 3888. 571 3888. Of kijk eerst even op internet Kermeland.nl En dat was het dier van de week: Kidoko. Ja, Kidoco. Kidoco. Kido Kido wat hij <laughs> graag Doco, kido. bel naar de dierenziel 571-1-88. De week, uh, Albert-Jan. Kidoko. Ja, Kidoko. Ja. Kidoco, ja. Heb, je van die, heb, heb je die foto gezien? Wat een leuk beestje. Ja, is er, ja. een prachtig ja. beestje. Het gewoon een uh, leuk thuis. Heb je interesse in Kidoko? meld je dan aan bij het kennemer Dieren hier in Stanford. Telefoonnummer voor meer informatie 023 57 13888. Of uh, ga gewoon even langs aan de Keesomstraat. Erachteraan, achter het Dier van de Week, draaien we Dr. Hoek en Baby Maxer Blue Jeans Stalk. Ja, morgen de grote voorjaarsmarkt. Ja, daar komen we nog even op terug. We hadden het al even tijdens de, de evenementenoverzicht hadden we het erover, maar deze markt verdient nog even extra aandacht, want deze, voorjaars, deze veelzijdige voorjaarsmarkt van, begint morgen om 10 uur en duurt tot 6 uur en heel het centrum van Zandvoort staat op zijn kop. Want de afgelopen jaren zijn de Zandvoortse jaarmarkten al uitgegroeid tot een evenement dat nationaal, maar ook internationaal de aandacht trekt. 300 kramen maar liefst. Tijdens de voorjaarsmarkt wordt het centrum van Zandvoort omgetoverd in een groot gezellig Dorp. dorp. Bezoekers kunnen zich bij meer dan 300 kraampjes in de, in de Zandvoortse kleuren blauw en geel vergapen aan antiek curiosa en leuke hebbendingetjes die elders vaak niet te krijgen zijn. Uiteraard is er ook het reguliere marktaanbod waaronder veel aantrekkelijke geprijsde kleding. Dat de jaarmarkt echt leeft in Zandvoort blijkt uit het feit dat de middenstand actief, actief participeert in het fenomeen. Bijna alle winkels showen hun nieuwste producten en pakken uit met ludieke acties en spectaculaire kortingen. Alle winkels zijn geopend. Ook de horeca is betrokken bij de Jaarmarkt. Verschillende restaurants hebben speciaal voor de Jaarmarkt een marktmenu samengesteld. Daarnaast valt er bij veel kraampjes in het culinair opzicht natuurlijk ook veel te genieten. Wat de Zandvoortse Jaarmarkt zo uniek maakt en onderscheidt van andere markten is de mix van markt en amusement. In het centrum staan verschillende attracties opgesteld die voor alle leeftijden iets te bieden hebben. Daarnaast vertonen artiesten uit binnen en buitenland hun kunsten. Meer informatie kunt u vinden op www.zandvoortpromotie.nl www.zandvoortpromotie.nl Punt NL. Ik zou zeggen, komt allen! En wij zijn erbij, ja wij van uh, CFM zijn erbij vanaf uh, 12 uur Van 12 tot 5 een uh, live uitzending vanaf de Svaluweestraat Daar hebben we een kraam en dan uh, kan je gezellige radio komen kijken Kennis maken met CFM Zalvoort en onze twee dj's Rudy en Aldo Die zullen het programma presenteren Van 12 tot 5 dus morgen live op de radio en live op de voorjaarsmarkt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 Wachtig hoor je de muziek van Princess en say I'm your number one. Een mooi aanloopje tot het gedicht van de week. En dat gedicht van de week heet Marisse. Voor mijn part ben ik arm, heb ik het nooit weer warm. Voor mijn part moet ik verder leven zonder blinde darm. Maar er is één ding... ...dat ik nooit zou willen missen. De Marisse. Voor mijn part mag ik nooit geen zout meer... ...en geen vet. Voor mijn part word ik eeuwig op een streng dieet gezet. Maar er is één ding... ...dat ik nooit zou willen missen. En dat is... De Marisse. Je zoekt een fijne stek... En in mijn hart een mooie plek. Al wat je hartje verlangt, de vogeltjes hoor je kwelen, de lammetjes zie je spelen en het kan me in feite alles schelen of haar hart bij mij gelangt. Ik geef niet om bezit en niet om broodbeleg, ik geef aan liefdadigheid mijn laatste juutje weg. Maar er is één ding wat ik nooit zou kunnen missen. Marisse. En ik leef ideaal. Wat geeft het allemaal? Ik maak mij niet meer druk als ik de laatste trein niet haal. Maar wat is het? Ik zou het nooit willen missen. Marisse. Ik hoef niet naar een brand of naar een interland. Ik zie het wel op de beeldbuis of ik lees het in de krant. Maar er is één ding dat ik nooit zou willen missen. Marisse. Ik hoef geen bungalow. Geen huis met patio. Het hele huwelijksleven krijg je zo van mij kando. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen. Maar het is. Wat een mooi gedicht bij CFM. Het gedicht van de week heet Marisse. Heb je ook een gedicht van de week voor ons? Stuur hem naar redactie.cfmsandvoort.nl Redactie.cfmsandvoort.nl En wie weet, misschien komt jouw gedicht van de week wel langs op de radio. Ik lijk like wel zo ben ik vol, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik lijk wel zo. Am... Liefde is een vreemde ziekte. Kijk wel zo ben ik ik lijk wel vol ik Liefde is een vreemde ziekte. Kijk wel zo ben ik, ik lijk wel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 von steh wie sie dich ansehen und schon Bist naiv, sie haben als Baby schon den Vater im Griff Sie geben alles, wenn sie irgendwas wollen und du beist dran nie, wenn sie schmollen. Du machst dich lächerlich und lässt dich verhauen, damit die Mädels einmal nur drüber schauen. Sie pushen Becken und stürzen klinten ohne dafür eine Partei zu gründen. Wie sie gehen und stehen. Wie sie dich ansehen. En schon erf in herz. Wie busy dich und sich ring und herz und de vrouwen die die wel. Nou, zullen we nog even één plaatje gaan doen? Hè? En dan uh, gaan we even afscheid nemen van de luisteraars. Ja, je wilde nog wat zeggen, maar kom je gewoon niet meer naartoe. Oké, okay, oké, okay, ben ja. niet boos, ben niet boos. Nee, zware nabespreking zo meteen. Heel zwaar. daar was ik al bang voor. Goed, hier is Aha en Touchy. Vergeet het niet hè? morgen staan wij ook met CFM op de Braderie, de voorjaarsmarkt. De grote voorjaarsmarkt met ruim 300, 300 kramen en heel veel or organisatie en activiteiten daaromheen. CFM uh, staat aan de Swalouéstraat. Ja, en uh, noteert u me vast 2 juni in de agenda en houdt 3 juni ook maar vrij. Maar daarover volgende week meer. Oké, okay, dat zijn de open dagen hè. Dat zijn de open dagen, dus... ja. Oké. Okay.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 Look on the bright